Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In Amerikaanse steden zijn opnieuw duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen het inreisverbod voor mensen uit zeven moslimlanden. Het is onduidelijk of het verbod ook geldt voor houders van een green card. Een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Op vliegvelden zijn tientallen mensen met een green card geweigerd... maar volgens de chefstaf van het Witte Huis geldt het inreisverbod niet voor hen. Nederland en Duitsland willen weten wat de gevolgen zijn van het Amerikaanse inreisverbod voor Nederlanders en Duitsers met een dubbele nationaliteit. In een gezamenlijke verklaring zeggen minister Koenders en zijn Duitse collega Gabriel dat ze de rechten van hun burgers willen beschermen. Ze gaan ook binnen de EU overleggen over de noodzakelijke stappen, schrijven ze. De Iraanse regisseur Asghar Farhadi gaat eind volgende maand niet naar de Verenigde Staten voor de uitreiking van de Oscars. Hij doet dat uit protest tegen het inreisverbod van president Trump. Farhadi is met zijn film The Salesman genomineerd in de categorie voor beste buitenlandse film. De hoofdrolspeelster uit The Salesman heeft ook al gezegd dat ze de Oscars boycott. In een aantal steden in Roemenië zijn vanavond, net als vorige week, duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen het plan van de regering om straffen te verlagen of te schrappen. Er is veel kritiek op de plannen, omdat ze onder meer corrupte politici zouden bevoordelen. Maar volgens de Roemeense regering is het een manier om iets te doen aan de overvolle gevangenissen. De Franse socialisten hebben oud-minister Hamon gekozen als kandidaat voor de presidentsverkiezingen. Met ruim 60% van de stemmen is duidelijk dat hij ruim voor ligt op oud-premier vals. Die heeft inmiddels een verlies toegegeven. De eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen is op 23 april. Het weer, vandaag trekt een regengebied over het land. Morgen is het bewolkt met in de ochtend vooral in het oosten nog wat regen. Het wordt ongeveer 7 graden. Dinsdag is het bewolkt en vrijwel droog. Het wordt dan 4 tot 7 graden. Dit was het. En... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu het laatste uur.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 Sie, nur er gibt ihr Leben und wenn er gibt, gibt er viel. See